6 uur. NPO Radio 1 met Lara Rensen In het laatste half uur van Nieuws en Co. De plattekar met PSV-spelers is onderweg naar het Stadhuisplein. En uh, vaste vriend van het programma Bjur verbaast zich over ongelijk prijzengeld voor vrouwen en mannen in de sport. Gisteren bijvoorbeeld was het ook weer zo bij de Amstel Gold Race. Het NOS journaal eerst met Lieselot Thomas. Ja, je zei het al, in Eindhoven wordt landskampioen PSV gehuldigd. Gisteren stelde PSV de 24ste titel veilig door een 3-0-overwinning op Ajax. Op de traditionele platte kar rijden de spelers van het PSV-stadion naar het Stadhuisplein. De rit van drie kilometer duurt ongeveer twee uur. Bij het Stadhuis staan al duizenden fans te wachten, zo ook deze man. We zijn vanaf 11 uur al op de markt. Het is ongelooflijk voor gezelligheid. Het is een feest. Een drankje erbij. We hebben een mooie weer erbij. Het is zo gezellig. Iedereen, iedereen vrolijk. Iedereen viert feest. Over een uur laten trainer Philippe Cocu en zijn spelers op het Stadhuisplein de kampioenschaal zien aan de fans. De huldiging is live te volgen op nos.nl. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben in Luxemburg afgesproken... dat ze gaan zoeken naar een politieke oplossing voor Syrië. Daarnaast hebben de EU-landen ook in een gezamenlijke verklaring gezegd... te begrijpen waarom Amerika, Groot-Brittannië en Frankrijk afgelopen weekend... Syrische doelen hebben gebombardeerd, zegt correspondent Tijn Sadeh.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 In Gouda is een meisje overleden van 14 na een aanrijding met een bus. Meerdere mensen zagen het gebeuren. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De chauffeur wordt gehoord. Bij een gevangenisopstand in South Carolina in de Verenigde Staten... zijn zeven doden en 17 gewonden gevallen. De opstand was in een zwaar beveiligde gevangenis voor mannen. Gevangenen van drie afdelingen zouden betrokken zijn geweest bij de opstand. Artis heeft dit weekend twee jonge, valen gieren uitgezet op Sardinië... De dierentuin werkt mee aan een project dat de vogels herintroduceert op het Italiaanse eiland. Een van de twee gieren werd vorig jaar bekend omdat het dier werd uitgebroed en opgevoed door twee mannetjes. De politie heeft vier mannen opgepakt die worden verdacht van betrokkenheid bij terrorisme. Ze zouden onder meer van plan zijn geweest een aanslag te plegen op het Turkse consulaat in Rotterdam. De verdachten kwamen in beeld door een onderzoek naar een geluidsfragment dat de AIVD vorig jaar beschikbaar stelde in een ander onderzoek. Daarin spreekt een al eerder veroordeelde Rotterdammer met een aantal van de vier mannen over een aanslag op het Turkse consulaat. De verdachten zijn van Marokkaanse afkomst, ze zijn tussen de 26 en 39 jaar oud. Zanger Dotan heeft in een verklaring op Facebook toegegeven... dat hij fake-accounts op social media heeft ingezet... om zijn eigen werk te promoten. De Volkskrant onthulde afgelopen weekend dat een aantal reacties... en verhalen op de Facebook- en Twitterpagina's van Dotan verzonnen zijn... en dat het team van de zanger erachter zat. Dat klopt, zegt Dotan nu in een video. Ik wil allereerst uh, toegeven dat ik aan het begin van mijn carrière... inderdaad uh, in 2011...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 Het weer. Het blijft vanavond en vannacht droog. Minima tussen 3 en 7 graden. Morgen een zonnige periode met wolkensluiers. Smiddags wordt het dan 17 tot 22 graden. En woensdag kan het plaatselijk 25 graden worden. Nou, het wordt elke dag wat warmer. Edwin Gerritsen, hoeveel files heb jij inmiddels? 250 kilometer. De meeste plaatsen verloopt de spits en ook normaal. Alleen ongelukken veroorzaken extra vertraging. Op de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere en Lelystad een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. In het noorden van het land op de A7 afsluitdijk richting Groningen. Tussen Heerenveen en Tienje een half uur. Daar is één rijstrook dicht. De A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Den Haag-Malieveld en Zoetermeer. Een half uur. Na een ongeluk is daar één rijstrook dicht. En in het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd met een motorrijder. Op de A67 Belgische grens richting Venlo. Tussen knopen de Hocht en afrit zomeren. 12 kilometer file met ruim een uur vertraging. De rijbaan is dicht. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. Verkeer richting Venlo kan ook omrijden via Weert en Roermond. Dat is over de A2 en dan de A73.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 Om te begrijpen hoe snel de klimaatverandering gaat... moet je die soms gewoon zelf zien, op de Noordpool bijvoorbeeld. Als je hier in deze omgeving bent en ziet hoe kwetsbaar dit gebied uh, is... Ja, dan komt het allemaal opeens heel dichtbij. Daarom gaat poolreiziger Bernice Notenboom opnieuw... met een groep topmensen naar het hoge noorden. Lara Gensen. Nieuws en Co. Want hoe kunnen Nederlanders financieel worden geholpen... bij het duurzaam maken van hun huis? Die vraag staat centraal tijdens deze nieuwe expeditie... dit voorjaar naar de Noordpool. 30 bestuurders van banken en verzekeraars stappen daarvoor volgende week op het schip Rembrandt van Rijn, samen dus met polreiziger Bernice Notenboom. Vorig jaar ging journalist en reiziger Notenboom op pad met een groep topmensen van bedrijven zoals de NS, Rotterdamse Haven en GasUnie. Ze hoorden onder andere van een bioloog die al jaren op Spitsbergen woont, hoe hij de zee voor zijn deur heeft zien veranderen van een verzameling ijsplaten in open water. It froze every winter. Uh, it hasn't frozen for the past uh, almost eight years now. The most obvious difference is that we now have many more rain events. We've had rain uh, every month of the year uh, uh, on occasion, mm -hmm. but uh, it is the extended periods that we have now. And of course, November was 10 degrees above the normal. Elke winter lag de zee dicht, zegt de bioloog. Maar dat is de laatste acht jaar niet meer gebeurd. Ook is er veel meer regen gekomen op Spitsbergen. En het is een stuk warmer in november. De topmensen uit het bedrijfsleven keken na hun week op pad met notenboom positief terug op wat ze gezien en geleerd hadden. Nou, ik durf te zeggen dat het hier heel hard werk is, want klimaatverandering gaat ons allemaal aan. S'avonds goede discussies over wat kunnen we zelf doen... hoe kunnen we als bedrijfsleven dit oppakken. We weten allemaal dat het ijs aan het verdwijnen is... maar dat het zo ongelooflijk snel gaat... dat is iets uh, ja, wat me echt heeft geraakt. Als je hier in deze omgeving bent en ziet hoe kwetsbaar dit gebied uh, is... Ja, dan komt het allemaal opeens heel dichtbij. Je weet het, maar als je er bent is het toch nog wel even iets anders. Dat komt toch binnen en dat komt bij iedereen binnen. En die reis bleef niet zonder resultaat, want de Gasunie bijvoorbeeld besloot om woningen deels van het Groningse gas af te halen. De NS lapt oude treinen voortaan weer op voordat ze worden afgedankt. Ik heb nu contact met de bedenker, Bernice Noterbaum. Goedenavond. Goedenavond. Deelnemers uh, deze keer van uh, deze trip zijn ING, Egon, AZN, AZR, Triodos Bank. Vorig jaar heb je een soortgelijke reis georganiseerd. We lieten dat net al horen, maar nu dus meer specifiek bedrijven in de financiële sector. Waarom is dat? Ja, die, buiten, die, die blijven een beetje buiten, buiten, het, uh, buiten de discussie. Dus we hadden bedacht dat de financiële sector gaat zometeen zo ongelooflijk belangrijk worden... om die duurzaamheidsslag te maken. En de eerste vraag die wij allemaal stellen is wie gaat het betalen? Nee. En we hopen dus dat de financiële sector hier um, een, een antwoord op kan geven... in ieder geval mee kan denken van hoe we dat uh, kunnen we makkelijk kunnen maken... Voor de, algemeen, ja, voor de burger, maar ook voor alle stappen die gezet moeten gaan worden. Ja, dus dan heeft u het uh, over financiering van kredieten... met name grootkredieten en kleinkredieten. Ja, nou ja, onze grote vraag... en dat zie je dus nu ook al met uh, de discussie bij de burger... is van, ik wil wel verduurzamen... maar ik heb eigenlijk daar gewoon geen geld voor. Uh -huh. Dus uh, ja, wij willen de burger ontzorgen. Nou, we ontzorgen, dat kost geld. Dus uh, met deze sector... en het is dus niet alleen banken... het zijn ook vermogensbeheerders... het zijn ook maatschappelijke organisaties... En de verzekeraars, ja, gaan we proberen te kijken of we hier een, een oplossing voor kunnen verzinnen aan boord. En hopelijk, dus door een, een, een sector te nemen, waar alle belangen een beetje hetzelfde zijn, de neuzen dezelfde kant op staan, kunnen we sneller tot resultaat komen. Dat is natuurlijk wel de verwachting. Ja, en we hoorden net al eventjes dat uh, bij de vorige trip... met onder andere de NS en de Gasunie er veel gepraat werd onderling ook. Hè? Um, en dat is volgens mij wat u ook beoogt. U neemt ze als het ware mee naar Spitsbergen. Um, en daar gebeurt het dan. Wat gaat u met ze doen ter ja. plekke? Nou, we, het blijft gewoon belangrijk en dat weet ik ook voor mijn eigen expedities. Het moet gewoon, dat zeg ik altijd, van het hoofd naar het hart. Het moet echt gewoon, uh, je moet het zien om het te voelen en te begrijpen. En dan en met wetenschappers eromheen, dan komt de boodschap vaak pas binnen. En bij heel veel mensen gaat dan vast pas het, het, het kwartje vallen. Dus dat uh, verwacht ik ook bij deze groep. Want we kunnen allemaal dan gewoon een huisjes op de eigen zitten praten en dan gebeurt het niet. Ja. Dus we, hebben, we, doen twee, we doen twee dingen. We, hebben, we laten het zien. Dus het is een, een heel strak programma. En dit keer is het ook anders dat die deelnemers zelf wetenschappelijk onderzoek gaan doen. Dus ze gaan zelf... Uh, ijsboren en zeewater meten. Dus om ook het gevoel te krijgen wat er iets aan de hand is. Mm -hmm. En tegelijkertijd hebben we een heel inhoudelijk programma. Maar dat is niet verzonnen aan boord. Daar zijn we al maanden mee bezig. Dus we zijn al uh, zes keer bij elkaar geweest... ...in sessies van wat is voor ons belangrijk... ...hoe kunnen we samenwerken... ...waar liggen onze krachten... ...waar kunnen we die, bund <coughs> Sorry, waar kunnen we die bundelen... En daar willen we dus hopelijk aan boord gewoon concrete antwoorden op gaan vinden. En sterk nog, intentieverklaringen gaan tekenen. Zodat we er ook afkomen. Ja. <laughs> Gelijk even een handtekening, alstublieft. Nou, dat ga ik natuurlijk wel proberen. Hè. Ik bedoel, dat, uh, ik, ik wil ze heel, heel erg graag. Uh, ja, ik wil, ik wil resultaat als we van het schip afkomen. En, en wat is uw ervaring? Want u zegt, uh, het moet van het hoofd naar het hart. Wat gebeurt er bij mensen als het eenmaal in het hart zit? Of wat is dat voor proces? Ja, dat, is, dat ijs, dat is natuurlijk zo magisch en prachtig en kwetsbaar. En, en uh, ja, de, de schoonheid van zo'n omgeving. En dat je dan de plaatjes erbij ziet van, van hoe het allemaal zo is veranderd... en hoe snel het is gegaan, ook vooral in Spitsberg... Natuurlijk ook gewoon mensen wonen, op de Noordpool wonen geen mensen. Dus dan is het lastige voor te stellen, maar daar, ja, daar wonen gewoon een paar duizend mensen. En die kunnen dat uh, heel goed vertellen, hoe ze vorig jaar daar enorme last van hebben gehad... van die uh, regenbuien en, en, en modderverschuivingen. Dus als je dat ziet en je, en je ziet een plaatje van nou ja, een paar jaar geleden lag hier nog een gletsje... nu kunnen we gewoon langs varen. Uh -huh. ja dan, dan, dan is het heel rapbaar voor mensen. Dan, dan komt het gewoon binnen, het werkt gewoon zo. En dan ontstaan er ook nieuwe gedachten, dus kennelijk. Ja, de, nou, daar hebben ze het met elkaar over. En ik denk dat het allerbelangrijkste is, wij doen natuurlijk heel veel uh, klimaatsessies. Hè. We, hebben, we, hebben, we komen bij elkaar en dan zitten we in een zaaltje en dan hebben we allemaal PowerPoint-presentaties. Ja, en dan gaan we allemaal naar huis en dan gaan we weer in onze vervuilende auto's en dan doen we morgen, de, de volgende dag is weer hetzelfde. Nee. Wat anders is op een schip, je zit vier dagen opgesloten met elkaar, je kan er niet vanaf. Er is geen wifi, geen internet. Geen telefoon, geen is die je agenda kan, kan invullen. Er is helemaal niks. Dus je komt ook gewoon tot andere gedachten. En de insteek daarvan is dus dat, ja, dat we dan vrijelijk met elkaar... en je komt natuurlijk niet in een uurtje een oplossing. Je moet er even over nadenken en, dan, en vragen en de, en de uitdagingen met elkaar delen. Nou En dan komt het heel vaak dat het uh, aan het einde van zo'n trip gewoon duidelijk is. Dus dat is uh, de bedoeling. Ik ben heel benieuwd. Uh, ook naar de handtekening op het eind. Bernice Notenbaum. <laughs> Dank en succes ja. straks weer. Dank je wel. Ja. Op de weg, Edwin Gerritsen, Hoe is het daar? Ja, de dagelijkse files die lossen nu vrij snel op. Op de A12 van de Laag naar Utrecht is de weg weer vrij na een ongeluk. Tussen de dag malieveld en Zoetermeer nog ruim een half uur vertraging. In het zuiden van het land nog de meeste vertraging. Op de A67 Eindhoven richting Venlo. Tussen knopen de hoogte en afwit een 13 kilometer file... met meer dan een uur oponthoud. Dat komt door een ongeluk met een motorrijder. Er is nog, de rijbaan is nog dicht. Het verkeer moet nog over de vluchtstrook. Maar elk ogenblik kan de rijbaan weer worden vrijgegeven. Ik neem u mee naar Eindhoven. 15 minuten over 6. Zo'n 20.000 mensen hebben zich op het stadhuisplein verzameld. Inmiddels, en uh, ja, zij wachten. Onder leiding van Guus Meeuws op de plattekar met landskampioen PSV. Erbovenop Corné Hendricks. Uh, 20.000 man op een plein, dat lijkt me wel gezellig eigenlijk. Ja. Ja, over het algemeen wel. Ik kijk er nu naar. Dat ziet er vol uit, maar inderdaad ook wel heel gezellig. Ik zie mensen springen, hossen, dansen. Heel veel bier drinken, af en toe wat vuurwerk afsteken En zoals je zegt, inderdaad genieten van Guus Milwens. Die sessie is nu afgelopen, maar dat was toch wel een feest. Zo, nu gaan ze, ja, dat is dat prachtig gezicht, allemaal van links naar rechts. En dan 20.000 man, dat levert mooie taferelen op. En het is... Dus zoals gezegd gezellig, eigenlijk uh, altijd gemoedelijk in Eindhoven. Er gebeurt zelden iets noemenswaardigs maar moet ik wel zeggen, een minuut of 20, 25 geleden ging het eventjes mis aan de, de achterkant van het Stadhuisplein. Daar waar straks dus die spelers komen om te worden gehuldigd. Die zitten nu nog op de platte kar, maar daar is de boel meters afgesloten. Daar staan hekken, daar staan beveiligers. Daar is ruimte voor uh, de satellietwagens, de wagens van de media. En daar mogen supporters dit langs. En toch slaagde een groepje van, nou ja, ik denk, 50 man erin om door te breken. En dat zag er niet vrij uit. Dat ging met geweld, met vuurwerk. En uh, ja, die beveiligers waren daar simpelweg niet uh, opgewassen. Die uh, supporters, personen, hoe, hoe je dan ook wil... die zijn vervolgens wel begeleid naar het uh, plein om waarschijnlijk erg te voorkomen. Maar dat zien we elke keer hier weer in die tien keer dat uh, PSV kampioen is geworden deze eeuw. Elke keer raakt dat plein toch vol. En proberen supporters op andere manieren hier dan toch nog geraken. Maar verder dus, zoals gezegd, gezellig. Dat is het hier, dat is het op die plattekar, zover we, we kunnen zien. En dat was het uh, ook uh, eerder bij het stadion, waar uh, heel veel spelers ongetwijfeld heel weinig hebben geslapen. Laten we maar even luisteren naar uh, bijvoorbeeld de spits, de man van 12 goals dit seizoen. En dat is natuurlijk Luc de Jong. Ja, uh, de dus ja, werk ook aan mijn stem. Je een beetje weg. En hoe voelt dat nu dan? Dat voelt oké. Als we nu weer klaarmaken, gewoon een heel mooi feestje. Dus we gaan nu weer beginnen. Oh, heel veel plezier. Dankjewel. dankjewel. Ja, dat was dus Luc de Jong. Toch een prachtig seizoen voor hem. Wat is hij bekritiseerd, met name in de eerste seizoenshelft. Hij hoopte twee keer op een transfer. Twee keer ging dat niet door. De laatste naar Bordeaux. Dat was in de winterstop. Hij raakte zelfs een basisplek kwijt, Luc de Jong. Maar hij knokte zich terug. Terug in de basis, terug in het elftal van Philip Cocu. En als je dan 12 keer scoort, dan ben je zelfs bijna topschutter van de Eredivisie. Frans Sol van Willem 2 heeft de 16. Ja, dan heb je het natuurlijk geweldig gedaan. Er was ruimte voor heel veel meer uh, spelers op die platte kar. Natuurlijk de hele selectie, maar ook gewoon de technische staf. Daar hoort uh, Philip Cocu bij. Maar daar hoort bijvoorbeeld ook uh, Ruud van Nistelrooy bij. Dat is een clubicoon. Dat is de man die gisteren zo blij als een kind over dat veld rende in Eindhoven. En uh, collega Matthijs Holtroep vroeg hem hoe hij dit kampioenschap beleeft. Ja, in één woord te beschrijven is dat wel. Heerlijk, ja. ja. In hoeverre beleef je het anders? Nou, dat is wel uh, anders natuurlijk, als trainer.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 Dus uh, de jongste fans die, uh, die hadden het moment, uh, het eerste moment even vandaag met de spelers uh, te vieren. Dat was wel een mooi moment dan. er waren niet allemaal veel te brak. Nee, die waren nog Heel <laughs> Helemaal plezier. Dank je wel. Goeie muziek ook altijd bij dit soort uh, feesten en partijen. Wat staat er nog meer te gebeuren, Corné? Nou, Ik denk dat het zo'n drie kwartier nog op deze manier verder gaat. Met dus wat DJ's die wat plaatjes draaien. Met fans die uh, nou, misschien wel een beetje ongeduldig inmiddels uh, afwachten tot de selectie hier arriveert. Want je moet je wel voorstellen, heel veel van deze fans staan hier al vanaf een uur of twee vanmiddag. En één bier wordt dan uh, drie bieren. En inmiddels zijn dat er ongetwijfeld al tien. Dus die willen nu denk ik wel een keer die selectie uh, huldigen. En ik zie ook ja, die containers die zijn afgeschermd met hout. En daar ruzie je bijna mensen op om toch nog een. Uh, goed plekje te krijgen. Want dan zit je lekker hoog en dan heb je een mooi overzicht op dat podium. Maar op deze manier gaat het dus nog even door. Die platte kar is onderweg. Die is om vijf uur vertrokken bij het Philipsstadion. Die arriveert hier dus straks aan de achterkant. En dan uh, zal de selectie dat podium uh, uh, opgaan. Met ook in het uh, samen zijn van natuurlijk uh, familie en vrienden. En dan zullen ze ongetwijfeld uh, om de beurt een liedje gaan zingen zoals we twee jaar geleden hebben gezien. Hè, met uh, Karim Rekiek en Jeffrey Bruma. Dat levert ook schitterende beelden op. En dan gaat het feest denk ik nog een uur door, ongeveer tot acht uur. Dan zullen ze hier in Eindhoven pas na, nou, ver na middernacht de lichtjes uitdoen. <laughs> en dan zullen de stemmen ook verdwenen zijn, vermoed ik zomaar. Dank je wel, Corné. Verslag van het grote feest daar in Eindhoven. Tien minuten voor, half zeven is ophef op uh, sociale media over de Amstel Gold Race. De vrouwelijke winnaar van de wedstrijd, Chantal Baak... krijgt 1100 euro aan prijzengeld... terwijl de mannelijke winnaar, Michael Valkeren, 16.000 mee naar huis neemt. Koersdirecteur Leo van Vliet van de Amstel Gold Race... over de ongemakkelijke ongelijkheid. Wij, stem, wij maken niet het, uh, het prijzengeld, uh, de indeling daarvan... maar. Ik ben er zelf ook wel een beetje van geschokt hoe groot verschil dat is. Kijk, de dames die, die komen van verder. Die wedstrijden komen nou. De mensen, de bedrijven, de, de, de wedstrijden investeren daarin. Maar kijk, dit moet op termijn natuurlijk wel even heel anders worden. Op termijn, ja. Uh, hoe lang duurt dat dan nog? Björn Nijnhuis is hier bij me. Vaste gast van Nieuws en Koopjörn. Was jij ook verbaasd? Net zoals uh, deze uh, Leo. Leo van Vliet. Het ja, dat is een hele forse verschil. Dat is dus een, een force multiple of ten, zeggen wij in Engels. Dat is gewoon tien keer, is tien keer uh, minder. Ja. En uh, ja, dat is, uh, is ongelooflijk eigenlijk dat dat, uh, dat dat nog zo is. Hij zegt, de vrouwen komen van ver. Hij zegt ook, ja, wij maken het prijzengeld niet. Ja, nee, kijk... Um, dat is, ja, je kan het wel zien als een beetje een excuus dat hij dat zegt. Maar hij heeft ook enigszins zijn punt in de zin van... Kijk, um, sport is in zekere zin een vrije markteconomie. Waar je een heel duidelijke verbinding hebt tussen geld wat instroomt... en aandacht van het publiek. Mm -hmm. En dus uh, in, heel, in heel veel opzichten volgen sponsoren... en ook in zekere zin sportinstituties uh, aandacht van het publiek. Dus ja, ik zou zeggen, wij moeten kijken naar manieren... dat, uh, dat die instituties, uh, uh, dat wij hen kunnen, kunnen motiveren... om dit soort seksisme tegen te houden. Ja. Maar uh, wij moeten ook heel erg kijken naar onszelf. Namelijk? Ja, kijk, elke keer dat je een kans hebt om naar vrouwensport te kijken... en ja. vergelijken met mannsport ben je eigenlijk een keuze aan het maken. En er zit een hele... Uh, rechte, democratische verbinding tussen aandacht... en dus grote uh, hoeveelheid fans mm -hmm. en, en dus sponsoren ook, geld... en wat de atleten uiteindelijk krijgen uh, op hun rekening. Ja. Dus elke keer... Je bent eigenlijk aan het stemmen met je afstandsbediening... elke mm -hmm. keer dat je van, van kanaal switcht. Dus um, ja, een goede rhetorische vraag is dan natuurlijk... waarom, waarom houden wij meer, tenminste gezien wat wij, wat wij zien uit het, uit het publiek. Waarom houden wij meer van mannensport dan vrouwensport? Ja, aan de andere kant kan je ook zeggen... er wordt uh, vaker naar mannensport geschakeld. Uh, dat ligt niet alleen aan de prestaties van de vrouwen zelf. Herken jij het beeld uit de schaatswereld nee, dat, dat trouwens? dat klopt helemaal. Dat is dus een cyclus. Het is dus ja, ja. een vicieuze cyclus, denk ik. Uh, en ik herken het zeker. Het is overal hetzelfde. Daarom denk ik dat het een universele probleem is... en dat wij het, het beste... Uh, aan kunnen pakken door te kijken naar het publiek. Want het maakt niet uit of het schaatsen is of het voetbal is. Kijk, ik heb schaatsjes in mijn eigen ploeg gehad. In, toen in de tijd, de, de beste schaatsjes ter wereld. Uh, uh, uh, fill in the blank, <laughs> zo, zo te zeggen wie dat, wie dat zijn. Eentje verdient een miljoen en de andere verdient 250.000. Terwijl ze eigenlijk bezig zijn met het precies hetzelfde. Ja. En, en dat slaat helemaal nergens op. Ja, en bovendien kan je de waarde van een sporter uitdrukken in geld. Want daar gaat het dan hier om? Ja, we oplossen? hebben het eigenlijk hebben, hebben het over precies wat je zegt. We hebben het over wat zijn onze criteria hmm. voor, voor, voor roem. En, en het, het geven van aandacht en het geven van energie aan sporters. Uh, uh, is, het, is het omdat ze zo sterk en zo, en zo snel zijn? Want ja, het is duidelijk dat er fysieke verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Gaat het daarom hmm. of gaat het om hoeveel energie en tijd en moeite en bloed, zweet en tranen dat ze erin stoppen. En die is evenredig bij mannen en vrouwen. En die is evenredig bij mannen en vrouwen. Dus hmm. waarom is onze aandacht voor die twee niet evenredig? Dus en daarom zeg ik: wij als publiek moeten kijken naar wat zijn onze normen en waarden. Waarom ja. switchen we van uh, van Olympisch hockey naar uh, uh, naar Nederlandse basketbal? Omdat het vrouwen zijn die hockey spelen en mannen zijn die basketbal spelen, bijvoorbeeld. Hmm. Uh, dat daar moeten wij naar kijken en wij kunnen Zoals ik zeg, je kan stemmen met je afstandsbediening elke keer. Je kan stemmen tegen seksisme door gewoon te zeggen. Nee, we gaan. Heb je ooit naar vrouwenspoor uh, gekeken? Ja, misschien niet je vrienden om je heen. Nou, probeer het maar. Ga, hmm. uh, ga er maar in, in verdiepen. Um, en de sponsoren, want daar hoor ik je nog niet echt over. Zouden die niet ook een rol moeten spelen? En gewoon die bedragen gelijk moeten trekken? Ja, ik denk als dat, je zegt dat de, dat de, dat de ja. inspanning hetzelfde is. Ja, dat is, dus, dat is dus zo moeilijk. Ik denk van wel, luister, als, het, als, als, ik, als ik denk dat je ongelooflijk veel progressie zouden boeken... door echt veel druk op sponsors te leggen... en op, uh, en, en op sportinstituties te leggen... dan zou ik dat doen. Mm. Ik ben alleen maar bang dat in het verleden... zie je dat dat heel moeilijk is... Mm. om te proberen zoiets organisch... en zoiets cultureel en traditioneel zoals sport... te veranderen van boven naar beneden. Ik bedoel, je kan ook Amerikaanse voetbal hier naar Nederland brengen. Maar dat is niet 1, 2, 3, succes. Hoeveel miljarden je erin stopt. Ja. dus Het moet dus van onderop, zeg je. Hè? Het is een kwestie van waarde, denk ik uiteindelijk. En daar moet je echt heel goed naar kijken. En ja... Goed nieuws, het verandert wel, maar het verandert op een schaal waar wij uh, dag tot dag misschien niet merken. Dus bijvoorbeeld 100 jaar geleden was het natuurlijk heel anders tussen ja. mannen en vrouwen met sporten. Hoe heb je voorbeeld sporten? Ik denk zelf bijvoorbeeld aan het hockey, waar toch een redelijke mate van gelijkkijkgedrag is ja. ontstaan, omdat de vrouwen gewoon ongelooflijk goed presteren en er ook ja. heel veel uh, inspanning in leggen. Ja, klopt. Ja Dat is een goede voorbeeld. Nou, springrijden is ook een voorbeeld ja. van een sport waarin ze eigenlijk wel gelijk zijn. Maar dan zijn de prestaties ook gelijk. Ja, ja, precies. En het moet niet om de prestaties gaan. Het moet om je, je inzet. Het moet om, om, de, om de soap opera van sport gaan. En dat maakt niet uit, in principe maakt niet uit uh, wat voor niveau dat is. Het gaat, om, uh, het gaat om dat wij als publiek gaan denken over wat voor waarden wij willen verdedigen wanneer wij de kanaal switchen. Dankjewel, Björn. Björn Nijnhuis, oudschaatser en neurowetenschapper. Vaste gast van Nieuwsinko. Tot zover dit programma. Nieuwsinko met daarin een buddy. Helpt soms beter dan een hulpverlener. Zeist wil juist niet af van een woonwagenkamp. En de Britse premier Mier in debat over de vergeldingsactie in Syrië. Order. Statement van de minister. Right, right, de EU toont begrip. Geschiedenis van wantrouwen. Uitsterfbeleid. Ja, veel beloftes die gemaakt zijn door de politiek zijn nooit waargemaakt. De bewoners hier zijn heel erg tevreden en de gemeente al. De is echt uniek. We maken er gewoon een bijzondere wijk van. Men mag hier gewoon in zijn toolkref en wonen, zelfs in een piepelwagen. Ja, ik hoop dat ze gewoon een voorbeeld hier aan nemen. Maar gemeenten zijn koppig. Een kopje thee, een luisterend oor, dat was voor haar het belangrijkste. En die heeft ervoor gezorgd dat binnen het jaar... dat mijn zoon weer goed stevig op aarde stond. Met je was het heel erg dat ik like, zijn motivatie moest opkrikken. Ja, dat pikte hij van jou. Dat pikte hij heel erg van mij. Dat hij dus uh, geen drugsdrank meer nodig had om zich weer uh, jonger te voelen. Dit was Nieuws in Co. Straks dit is de dag met Thijs van der Brink. Ik wens u een heel fijne avond. Morgen zijn we er weer. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. De Herman Brood Academie is verrast en geschokt door het advies... om de mbo-opleidingen tot artiest op te heffen. Volgens een adviescommissie zijn de kansen op een baan te klein. De Herman Brood Academie zegt dat een mbo-opleiding voor artiesten belangrijk is... omdat anders alle talenten op het vmbo worden gedisqualificeerd. Een Nederlander is gisteren door de Duitse politie opgepakt... vanwege een gewapende roofoverval in Zaarland in 2016. De man van 28 werd gesnapt tijdens een snelwegcontrole bij Passau in Beieren... Hij moet ook nog een gevangenisstraf van acht maanden uitzitten vanwege diefstal. In Eindhoven wordt straks landskampioen PSV gehuldigd. De spelers rijden nu op de traditionele platte kar naar het stadhuisplein... waar zo'n 20.000 fans staan te wachten. Rond zeven uur houden trainer Filip Cocu en zijn spelers de kampioenschaal omhoog. En een meisje van 14 is overleden na een aanrijding met een bus in Gouda. Meerdere mensen hebben het ongeluk aan het begin van de middag zien gebeuren. De chauffeur wordt door de politie gehoord. Dan nu het weer met Marco Verhoef. Met op veel plaatsen al zon ook wat wolken. De meeste stapelwolken gaan oplossen. Er blijft wat sluierbewolking over vannacht. En het gaat flink afkoelen. Minimumtemperatuur ligt tussen 4 graden in Groningen en 7 in het zuiden van ons land. Er kan ook wat nevel of een enkele mistbank ontstaan. En dat lost dan morgen heel snel op als de zon een keer gaat schijnen. En dan gaat de temperatuur ook fors omhoog. Het wordt uiteindelijk 17 graden in de kop van Noord-Holland. Tot 22 in delen van Brabant en Limburg. De wind is zuidelijk en matig van kracht. Uh, op veel plaatsen in het oosten zelfs zwak windkracht 2. Het blijft zonnig en het blijft droog en dat blijft het eigenlijk ook de rest van de week. Woensdag kan het lokaal al een keertje 25 graden worden in het zuidoosten van het land. Donderdag lukt dat op meer plaatsen. We hebben een zomerse dag. Vrijdag draait de winter naar het noorden, wordt die 25 graden wat moeilijker, maar de zon blijft en het blijft ook droog. En voor de verkeersinformatie naar de AMW gaan we naar Edwin Gerritsen. De avondspits lost nu snel op. Wat er nog opvalt zijn de files op de A12, daarna richting Utrecht. Tussen knopen Prins Klausplein en Zoetermeer. Nog 10 minuten vertraging na een ongeluk, de weg is wel weer vrij. Ook de A67 Eindhoven richting Venlo is weer vrij na een ongeluk met de motorrijder. Tussen knopen de Heide en Afrit Zomeren is de vertraging nog bijna een uur. NPO Radio 1. Eho. Dit is de dag. Van nou, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Dit is de dag waarop tienduizenden kinderen uit groep 8... begonnen aan de eindtoets op hun basisschool. De vraag is alleen welke eindtoets... want de scholen kunnen kiezen uit maar liefst vijf van zulke toetsen. De onderwijsinspectie is daar niet blij mee... en zegt dat ze de resultaten van de leerlingen... op deze manier niet met elkaar kan vergelijken. Moeten al oude CITO-toets weer verplicht worden? Daarover zometeen een debat. En dit is de dag waarop PSV in Eindhoven gehuldigd wordt... voor het behalen van het kampioenschap. In Eindhoven staat Matthijs Holterop tussen het publiek. Matthijs, goedenavond. Is de kar al bijna bij het bordes? Het scheelt niet veel. De platte kar, zo heet het officieel. Hè. Dat is een beetje de traditie. Maar het zijn eigenlijk verbouwde bussen met een open dak... Daar staan de spelers op en hun familie. En die staan nu aan de achterkant van het stadhoudersplein. Als je goed luistert, hoor je daar die tienduizenden mensen scanderen? En ik heb gehoord dat de winkelstraten ook helemaal stampvol staan. Maar aan de achterkant, daar is nu het moment daar dat ze door de, de omheining gaan. Dan komen ze aan aan de achterkant van het stadhuis. Kunnen ze daar nog even naar het toilet. Nou, en dan komt eindelijk dat moment waar die tienduizenden mensen al zo lang op wachten. Met al dat bier, de hele middag in het lekkere zonnetje. De huldiging van PSV op het stadhoudersplein. Ja, straks komen we bij je terug, uh, Matthijs. En beantwoorden de vraag of PSV uh, dit succes kan uitbouwen... of dat rijke clubs uit het buitenland er opnieuw... met de beste spelers en trainer vandoor zullen gaan. Moeten alle scholen dezelfde eindtoets afnemen... bij de kinderen van groep 8? Dat is de vraag, nu de inspectie erover klaagt... dat ze door de veelheid aan eindtoetsen... Um, ...het eindniveau van de kinderen niet meer goed kunnen meten. Wat vindt u? Reageer op Twitter als u daar zin aan heeft. Gebruikt u dan de hashtag DDD. Als u wilt zien hoe we er hierbij zitten, kijkt u dan op NPO radio 1nl De gast zijn Jeanette Meijs van Beter Onderwijs Nederland... ...en Bas Mol. Bas Mol is directeur van de 6e Montessori-school... ...Anne Frank in Amsterdam, waar ze zo'n alternatieve toets aanbieden. En ook de gast is Janneke Helsloot. Zij is van de IEP-eindtoets en dat is een van de populairste alternatieven voor CITO. En commentator Elma Draaier is ook bij ons. Goedenavond avond, hartelijk welkom allemaal. Mevrouw Helsloot, ik wil met u beginnen. U heeft de IEP-toets ontwikkeld als alternatieve eindtoets. Hoeveel kinderen doen die IEP-toets uh, dit jaar? 50.000 uh, leerlingen. Ja, en dat is best veel, want in vier jaar tijd heeft u een enorme groei doorgemaakt. Van 7.000 naar 50.000. Hoe verklaart u dat? Nou, wij zien dat uh, sinds... Uh, vier jaar geleden uh, er een keuzevrijheid ontstaan is. Dus het ministerie van OCNW heeft scholen de gelegenheid gegeven... om een keuze te maken tussen verschillende eindtoetsen. En daar maken de scholen dankbaar gebruik van. Ja, en u bent een van die alternatieven en scholen stappen dus over naar u. Hoort u van die scholen waarom ze dat doen? Ja, zij vinden uh, vooral dat uh, de IEP heel uh, prettig is voor leerlingen uh, om te maken... Uh, we, slaat, we sluiten met de IEP aan bij de dagelijkse onderwijspraktijk en uh, we horen vooral ook van leerlingen terug dat ze het niet echt als een toets uh, beschouwen. Dus leerkrachten zien hun leerlingen ook op een vrij ontspannen manier die toets maken. Het voelt, uh, voelt anders dan de CITO, ja. terwijl er inhoudelijk hetzelfde getoetst wordt? We toetsen uh, allemaal uh, taal en rekenen. Ja. Oh ja. Bas Mol, u bent uh, zelf uh, van een school... en u biedt de Route 8 toets aan aan uw leerlingen. Waarom heeft u daarvoor gekozen? Wij zijn heel erg ervoor dat uh, toets een adaptieve toets is. Een toets die, zich aans die aansluit bij de wat de kinderen uh, kennen. Maken de kinderen foutjes, dan zoekt de toets een iets makkelijker opgave. Z gaat het dan weer goed, dan wordt het inslagje slagje moeilijker... Kinderen die heel goed doen meteen, die sluizen meteen door naar de moeilijkste opgave. Dat is adaptief. Um, Adap adaptief, dat betekent dat je aansluit bij het niveau van de leerling, denk ik. Helemaal ja, juist. Ja. En, en waarom is dat zo belangrijk? Want dat doet de CITO niet. Dan krijg je gewoon een lijst met vragen die je moet beantwoorden. Hè? Pre precies, dus elke kind krijgt precies dezelfde toets voorgelegd. Die is vaak te moeilijk, soms te makkelijk... Uh, of soms, andersom vaak te makkelijk, soms te moeilijk, whatever. Uh, en uh, route 8 sluit precies aan bij wat, wat de kinderen kennen. En ja, de dus komt... toets voor de kinderen veel prettiger. Ja, en er komt dan toch uiteindelijk een, een, een, een, een einduitslag uit die goed weergeeft wat het kind wel en niet kan. Ja, precies. Want de toets is bedoeld om uh, een advies te geven over welk type voortgezet onderwijs uh, kinderen naartoe zouden moeten gaan. Ja. En dat doet de route 8. Uh, Perfect. Ja. Mevrouw... Maar dan nu voor het derde jaar? Ja, mevrouw Meijs, volgens de inspectie van het onderwijs... kunnen we door al die alternatieve toetsen... geen landelijk beeld krijgen van hoe leerlingen presteren. Herkent u dat, wat de inspectie daarover zegt? Uh, ik herken me daar wel in wat de inspectie zegt. Want die kinderen worden gewoon steeds een niveau lager gezet... Bedoel, dat is nou juist het probleem. Je moet je op je gemak voelen bij de, bij de CITO-toets. Dat moet ook wel. Maar als je goed les krijgt, vanaf groep 3 tot en met 8... dan geef je het advies uh, welke, basis, uh, welke school voor het gezet onderwijs het beste bij je past. En dan is er geen enkel probleem. Ik heb altijd 40 kinderen lesgegeven, CITO-toets gegeven, advies gegeven... en het CITO-advies kwam altijd overeen met het advies dat van tevoren gegeven was, dan is het een hulpmiddel. Je kunt het niet weglaten, maar de hele toets sowieso is nu... Het, het, het, het is een, een, een labmiddel, want je kunt de toets toetst alleen al lang niet meer wat kinderen kunnen... Om, om, omdat ze adaptief werken? Dus dat is ze verschillende ze penie een Kindregisseur van zijn eigen leerproces. De didactiek is overal verschillend. Je bent er om kinderen de basisvaardigheden aan te leren. Het aantal functioneel analfabeten neemt jaar ja, na okay. jaar toe. U zegt het niveau, dat gaat niet goed met het niveau. We moeten nee. even naar Eindhoven, naar Coné Hendricks. Hoe ver zijn jullie? <lacht> die car is nu redelijk op weg. Ik sta bij het Stadhuisplein. Daar staan alle supporters. Zoals eerder gezegd, die staan ongeduldig te wachten. En hier wordt dan een soort van lange rij gevormd... met ook allerlei familie en vriendinnen die zojuist al aan zijn gekomen op het Stadhuisplein. En even verderop komt die vrachtwagen eraan en daar in de buurt staat Matthijs Holthof. Matthijs, hoe is het daar? Ja, die bus die is eindelijk dan die, uh, dat stukje passeert zonder publiek eigenlijk ik kan het even vragen. Marco! Marco! Hoe was het? Kappioenet! Kappioenet! Kappioenet! Kappioenet! Kappioenet! Kappioenet! te horen, maar hij heeft echt een top, top, zegt hij. Kappioenet! Kappioenet! Marco van Ginkel horen daar mee zingen. Zij gaan dus nu naar de achterkant van het stadhuis. En nou wordt er bier gegooid, zelfs over de journalist. Dus ik duik even de andere kant op, want als daar ik mooi droog. En dan uh, nog een paar minuten en dan kunnen we ze zien op het plein. Oké, okay, dankjewel uh, Matthijs. Dan gaan wij nog even doorpraten over het onderwijs. Dan horen we jou straks wel weer. Uh, maar even nog voor de helderheid, uh, mevrouw Meis. U zegt, een, een, uh, als u moet kiezen tussen een CITO-toets of een alternatieve toets... dan kiest u voor de CITO. Ja. Omdat die, zegt u, eenduidig het niveau aangeeft waar de kinderen zich op bevinden. Nou ja, dat is het enige controlemiddel wat je nog hebt. Want anders zou je helemaal niet meer weten... wat er op scholen eigenlijk nou precies gebeurt. Nee, mevrouw Helsloot, door ja, al die verschillende gaan. toetsen... De, de, verstaat, verstaat, is er geen helder beeld meer? Nou ja, wij, wij, zien, uh, wij meten hetzelfde hè, als de uh, CITO-toets. Dus wij meten ook talen en rekenen. En wij geven, uh, net als de, de CITO-toets, een uh, schooladvies... Uh, voor iedere leerling als second opinion op het leerkrachtadvies. En dat is een belangrijke functie van de eindtoets zoals die nu is. Ja, want in, in principe is het zo dat het schooladvies van, van de docent... zeg maar dat is belangrijk hè? en de CITO-toets of een andere toets is een soort controle daarop. Juist, dat is nou ja, een controle, maar je kunt het ook zeggen... dat het leerkracht nog een keertje bevestigt uh, in het advies dat hij gegeven heeft. En het is ook voor ja, ja. ouders heel prettig om te zien... dat zo'n onafhankelijk en uh, objectief uh, meetinstrument laat zien uh, nou, dat er... Uh, een soort gelijk advies uit kan komen. Ja, dat, dat bevestigt die keuze aan. Elma, ja. wat is nou, jouw ik, stelling? Ik, ik, ik, verbaas, ik, ja? even, ik verbaas me heel even over dat laatste. Want uh, in 2016 bijvoorbeeld is in, bij 13.000 leerlingen... het advies uh, bijgesteld naar aanleiding van de CITO. Er zit toch een enorme kloof tussen wat een kennende leerkracht adviseert... en wat dan uit de toets komt. Oké, okay, dat is een vraag aan mevrouw Helsloot. Ja. ja mevrouw Helsloot, er is wel degelijk vaak een ander niveau komt er uit die toetsen. Soms, hè? Dus in... Soms, hè voor, uh, ja, dat geldt voor alle eindtoetsen overigens. Dus we, uh, met doorstroomonderzoek, dat is een beetje een technisch verhaal... maar kun je zien waar leerlingen uiteindelijk uitkomen in het onderwijs en zie je dat uh, het nooit uh, in alle gevallen 100% goed kan zijn. Omdat het gewoon van meerdere factoren afhangt... Uh, hoe jij het in vervolgende wijs gaat doen. Dus iedere eindtoets, uh, de IEP-eindtoets, maar ook de andere eindtoetsen... die uh, nou, geven een, een best passend advies... En dat is, uh, nou, Wij krijgen van onze scholen niet terug dat we daar uh, heel nee, ver naast nee. zitten. maar dan even naar jouw stelling. Want hebt ja. hebben een stelling bedacht, verzonnen of uh, gemaakt ja. bij, dit, uh, bij dit nieuws. Helemaal verzonnen. Ik, mijn stelling is dat we de cito toetsing weer net zo moeten la zwaar laten wegen als vroeger. Dus wat je net al uitlegde, nu is de, de, de leerkracht is, uh, doorslaggevend. En dit is alleen maar ondersteunend. En uh, er komt, is er een kloof tussen, dus tussen het advies van de leerkracht en de, de toets... Hmm. Dan, is het zo als die toets hoger uitvalt... dan moet je het heroverwegen. Maar valt het lager uit dan uh, niet? Dus, nee, dus die dan blijft het die advies van de docent. Dat is veel belangrijker. Ja. En ik denk, waarom gaan we niet... want ik heb nooit begrepen waarom het überhaupt is afgeschaft... in 2014, 2015. Waarom gaan we niet terug naar de situatie... dat die, die CITO of welke andere uniforme toets... maar wel van, één. één. toets ja. voor heel Nederland geldt. En dat dat weer het zwaarste weegt. Waarom vind je dat belangrijk? Ja, dat ja. heeft twee redenen. Uh, Ten eerste perk je de invloed van de ouders in. Want nu is het natuurlijk zo, en dat heeft Jaap Dronkers... een hele beroemde onderwijssocioloog, die helaas is overleden nu... heeft het ook voorspeld, het gaat gebeuren... dat ouders natuurlijk proberen om die leerkracht te beïnvloeden... En uh, laatst is er een, een onderzoek geweest, een peiling geweest, onder uh, CNV-leden en, uh, leden. Ja, en ja. dan blijkt ook dat dat ongelooflijk vaak voorkomt. Ja, zijn er zijn ook mensen logisch. die gaan hun kinderen extern laten testen en dan komen ze met die test bij Precies. de school en dan zeggen ze, uh, kijk eens, mijn kind is veel slimmer dan u denkt. En helaas hebben ontzettend veel ouders VMBO-angst, zoals dat heet, ja. dus die, die willen hun kinderen zo hoog mogelijk hebben, voorkomen onterecht. Maar ja, je dat, zegt, er dat dat staat on een hoop gedoe bij de docent en dat moet daar weg. Precies, nou ja, je, moet, je beperkt zo de invloed van de ouders in en ten tweede, natuurlijk is een leerkracht ook, ook niet volmaakt, maar je kunt toch een soort eh, zoals dat vroeger natuurlijk ook was dat als je uit een goed milieu kwam, kwam je met, eh, gelijk in de rij voor de HBS of het gymnasium ja. en uit een minder milieu moest je naar de hooghouder, naar de muur lopen. Ja, Zo'n cito toets is dan objectief of een andere toets is Precies, objectiever ja, en is, die meet gewoon dit kan ook dit heel vaak. Ja, ja. Dat, dat, ja, dus ik vind het heel goed als dat weer wat geobjectiveerd wordt. Oké, okay, ik wil even naar mevrouw Meijs. Wat ja. denkt u? Zou dat goed zijn volgens u? Hey. Ja, maar in grote lijnen. Uh, die situ-toets is een controlemiddel. Maar als je die situ-toets kijkt, taal wordt getoetst, allemaal multiple choice vragen, die kinderen moeten de kruisje zetten: ja. A, B, C of D, onmiddellijk met 1L of met dubbel L. Ja. Uh, ze kruisen het aan. Er zijn twee vragen waarvan ze weten dat is fout. Dus ze redeneren. Ik heb nu vier leerlingen op het ogenblik die CITU-toets doen. Die zijn vanavond vrij. Maar ik zei, jullie zijn er helemaal klaar voor. Mm -hmm. Ze kennen de spellingsregels niet. Er wordt niet geoefend. Dus je ziet niets. Inzet wordt niet getoetst. Uh, uh, wat een kind echt kan. Dan komen kinderen slechter uit... Uh, dan zou moeten. Ja. Maar als ze bij mij komen... kunnen ze niet spellen en kunnen ze niet rekenen... omdat ze de tafels niet kennen... en omdat ze de spellingsregels niet kennen. Maar dan kennen. zegt u, die CITO-toets zou aantonen... dat het niveau veel lager is dan we denken met z'n ja, allen. Ja, maar vroeger kwam... toen, toen je nog hoogopgeleide leerkrachten had... die een degelijke uh, basis hadden... kwam, het, het, het, kwam de CITO-toets ja. overeen, was het een extraatje. Ja, precies, en dat is niet meer zo. En, Mevrouw Helsloot, wat, wat vindt u van het betoog van Elma? De CITO-toets moet weer allesbepalend worden? Nou, ik, ik hoor dat uh, dat dan ervoor zorgt dat ouders uh, een andere rol krijgen. Ik denk het niet, want uh, toen de eindtoets alles bepalend was... Uh, werd er enorm gepusht door ouders... en werden leerlingen klaargestoomd door uh, instituten voor die eindtoets. Dat gaf stress die echt niet nodig is. Meneer Mol, uh, u zei CITO-training... Ja, precies, want ik, ik, hoort, ik hoorde het gesprek. We geven de kinderen een advies omdat we ze acht jaar lang gevolgd hebben. En tegenwoordig doen bij mij op school kinderen in die acht jaar tijd... ...56 verschillende toetsen gedurende die acht jaar. Dus we adviseren niet alleen maar op ons vinger, nat, vingergevoel. Dus we adviseren omdat we heel veel data hebben. Omdat we het verkeerd vinden, zoals vroeger... ...dat die ene CITO-toets, dat ene toetsmoment alles bepalend was... Die bepaalde gewoon direct of een, of een deur van een school gesloten was of dicht. Ja. Had je onder de 5,43 kooitschudden. Uh, dus dat riep ontzettend veel spanning op. Veel te rigide, zegt enorm u. enorm getraind. Ja, ja, veel te rigide. Er werd enorm getraind op die CITO-eindtoets. Dat hebben we gelukkig allemaal afgeschaft. Ja, even mevrouw Meijs en, en dan praktisch. Elma. U zit nee te schudden, mevrouw Meijs? Nee, dat is natuurlijk helemaal niet. Alleen maar getraind. Daarom zeg ik nou, het, het, het, het komt overeen. In een ontspannen sfeer... Uh, uh, uh, Ging je, naar, ging je niet naar die citotoets? Je wist wat je moest doen. Wat er kwam en die was er klaar voor Het leerplan was heel u. duidelijk. Ja. En ieder ja, ik kind. Hoe lang geleden u een citotoets heeft afgenomen? Ja, tot nu. Weet het vier jaar geleden nog? Weet, ik? heb en hem hier het, van... uh... De mevrouw mevrouw oh, Meijs me heeft uitdoen, ze van nee? vorig jaar nog meegebracht. Dus het is wel degelijk heel recent. Elma, even een reactie op meneer Mol. Ja, nee, ik begrijp dat bezwaar nooit zo heel goed. voor. het is dan de momentopname. Want daarom is het allemaal afgeschaft. De momentopname, ja. stress. Het enige wat ik uh, hout vind snijden... maar daarvoor moeten we inderdaad niet bij het onderwijs zijn... maar, maar bij uh, de, de ouders die natuurlijk hysterisch zijn over, over die CITO geworden. Vroeger de, dat je dacht je ja. er nou eens over nadat je CITO had. Bij spreek, nee, hè? dat was gewoon maar zo. Maar die, die zo, ouders ja. zijn natuurlijk echt hysterisch geworden. Dat heeft ook ook weer te maken met dat ze maar dat kind willen pushen naar een hoog niveau. Ja. Dus die ouders, daar moet ook iets mee gebeuren. Wat weet ik ook niet zo gauw. Ja, maar dat je een goed toetsmoment helpen. hebt, dat, ben, dat vind ik echt... Uh, en, en een uniform toetsmoment. Ja. Ik begrijp die inspectie voor onderwijs heel goed. Ja, meneer Mol, u wilde nog iets zeggen? Ja, wij geven ouders dus al, altijd elke toetsuitslag onmiddellijk door. Dus ouders weten al oh, oh, in groep drie, vier, vijf. Welke kant het op gaat? Een goede op het gebied van rekenen of een, of een zwakker op. Gebied van rekenen. En op het moment dat kinderen een keer bij onze ingroep vier of vijf een zwakkere rekenscore halen. kijken we wat, wat we extra voor dat kind kunnen doen. Ja, dan is er geen paniek. Dus we weten heel ja. precies ja. waar we aan werken. Wat ik me zo ontzettend boos over maakte in, in het stukje van de Telegraaf was meneer Hulsen dat die zegt scholen gaan selectief shoppen om hun resultaten ja, op te krikken. Ja, dat stond inderdaad in de krant vanmorgen. Ja. Scholen die gaan op zoek naar een andere toets... omdat ze daar beter uitkomen. Nee, maar er wordt ook veel gesjoemeld met CITO-toetsen. Dat is gewoon uh, bewezen. Maar meneer Mol, waarom wordt u daar zo boos van? Ja. Om de, omdat de, de, de intentie in die opmerking staat... alsof wij bezig zijn onze toetsresultaten op te krikken. We zijn vanaf, groep, vanaf vier jaar als de kinderen bij ons op school komen... zijn we bezig met hun ontwikkeling. Dat volgen we gedurende okay. acht jaar. Ja. U zegt het is een oneerlijk verwijt. Het klopt helemaal niet. Nee. Exact. Ik snap niet waar die man dat vandaan heeft. Nee, maar ik, dat is juist het probleem. Er zijn veel te veel toetsen. Je had vroeg alleen een, een, een. Geef een fatsoenlijk dicté. Betekenis van woordjes. Uh, rekenen. Leer ze goed de tafels. Dat en zorg dat allemaal? die. Dat, ja, maar dat gebeurt op heel veel scholen niet. niet ik, goed ben, genoeg, zegt u. ik ben niet geschrokken van het rapport van de staat van het onderwijs. Van vorige week, waaruit kwam dat het achteruit gaat allemaal. Sinds die schoolbesturen. Uh, autonoom zijn geworden. En die, en, uh, die CITO-toets... Die, die, die, uh, die willen van die CITO-toets af. Want ja. het legt het falen... van, van uh, veel basisscholen... Okay. Nog één reactie van meneer Mol. Heel kort, als kan. ja kijk Ook met een alternatieve toets... zoals de IEP of Route 8... staan we keurig op internet... op de vergelijkingssite uh, scholen ja. op de kaart. Dan staat onze uitslag. Dat kan je vergelijken met andere, andere scholen. Maar de... Eindtoets is bedoeld, inderdaad zoals een van de andere mensen zei... een second opinion ja. om te kijken, ja. hey, vergis het me nou niet. Oké, okay, dat Wie moet er blijven het ook, zegt u. een AFO leerling of niet. Ja. Ja. Goed, gaan we het bij later. Hartelijk dank mevrouw Meijs, mevrouw Helsloot en meneer Mol. Dit was de dag waarop de zevenjarige PSV-fan Cristiano Bovers zijn verhaal deed. Cristiano stal gisteren bij Studio Sport de Show... door de enorme kampioenstatoeage die hij op zijn borst had laten zetten. Jawel, hij is zeven. De tattoo is niet echt, het is een stencil. Maar het gesprek dat hij met de verslaggever van Omroep Brabant had... maakt wel veel duidelijk over hoe het thuis toe gaat. Hoe ben je erbij gekomen om dit te laten plaatsen? Mijn papa eigenlijk, die wou het, hè? Ja, papa wou het. Ik ook wel een beetje. Jij ook wel een beetje. Jij ja, kwam vanochtend op school en wat zeiden jouw klasgenootjes? Ik was niet naar school geweest. Heel verstandig, hè? na zo'n dag. In Eindhoven, na de patte kar het bordes, de plek waar de ploeg van PSV gehuldigd wordt voor het kampioenschap. Matthijs Holtrop, heb je al spelers kunnen spreken? Nou, die worden allemaal opge opgewacht natuurlijk door heel veel media. Ik heb Ramselaar gesproken die bijna onwerkelijk uit zijn ogen keek. Uh, hij vertelde mij dat er geen enkel plekje langs de route was... waar het niet druk was. Nou, dat zegt ook wel wat als je door de stad loopt. De winkelstraten zijn afgeladen, vol en iedereen is massaal uitgelopen. Ik sprak Luc Niel even natuurlijk ook een, uh, een clubicoon. Uh, hij zegt, ja, het is eigenlijk net als twee jaar geleden... met andere woorden, het begint bijna normaal te worden. Nou ja, het blijft uniek, vult hij daar wel bij aan... Maar uh, ja, hij staat opnieuw op die kar. En daar is hij natuurlijk hartstikke blij mee. Het viel mij ook op dat als hij op die kar wordt gezien. Dat iedereen hem toch uh, even roept. Uh, Luc Niels, uh, Boudewijn Zender loopt hier ook rond. Dus ook mensen die in de, ja, in de club werken. Of uh, daar niet zo heel heel dicht op het eerste team betrokken zijn, toch aan het werk zijn... Uh, of aan het werk zijn, toch vandaag uh, kunnen meevieren met dit kampioenschap. Ja, oké, okay, prima. Dankjewel, uh, Matthijs. Als ze uh, als het bordes betreden, dan horen we je graag uh, opnieuw. PSV werd gisteren dus kampioen. Wat ging er goed en wat kan er beter? En is het succes houdbaar tot volgend seizoen? Daar gaan we over praten met de PSV Watches, Frans van der Nieuwenhoven en uh, en Frank Wieluit. Goedenavond allebei. Jullie hebben allebei veel wedstrijden van uh, PSV gezien. Wat is volgens uh, jullie de sleutel tot het succes geweest? Eerst met Frank geweest. Um, ik denk uh, de samenhang sowieso. En uh, de vastheid uh, van het elftal. Ze zijn het meest constant van allemaal geweest. Van alle uh, ploegen. En dan uh, word je vanzelf kampioen als je zo'n goede selectie hebt als die van PSV. En wat is vastheid? Nou ja, ze hebben de minste fouten gemaakt. Dus dan, dan, dan heb je een soort de groep zeg maar, zo goed bij elkaar. Dan zit er heel veel vastheid in het elftal. De manier van voetballen is duidelijk voor iedereen. Als je vaak met dezelfde spelers speelt... dan krijg je een soort van vastheid. Nou, dat heeft PSV allemaal gehad. Daardoor ben je uiteindelijk de beste. Ja. Frans van den Nieuwenhof, het seizoen begon nog als troef dit jaar. De PSV mocht niet eens meedoen aan het Europese voetbal, zou ik maar zeggen. Ze werden uitgeschakeld door een clubje uit Kroatië. Wat is er daarna veranderd? Ja. Nou, ik vind dat Cocu uh, in die, wedstrijd, uh, die wedstrijden tegen Ossiek uh, eigenlijk veel te voorzichtig uh, begonnen is. En later is, uh, is Perero, Gaston Pereiro uh, eigenlijk in de ploeg gekomen. Uh, die is later ook alweer verdwenen eventjes, maar dat was wel een jongen met meer creativiteit. Uh, Lozano kwam er natuurlijk bij, uh, die, uh, die wat later uh, aansloot. En uh, dat zijn wel twee spelers geweest die het, uh, het hechte collectief, hè, want het is het, uh, van wat extra kwaliteit hebben voorzien. Uh, maar goed, de basis is, uh, is en blijft uh, het, het, het team, uh, zoals Frank net uh, terecht al zei. En uh, kijk, PSV is zich daar heel goed van bewust intern. Dus uh, dat is ook de aanpak zeg maar, waar, uh, waar Cocu voor gekozen heeft en die uiteindelijk lonend is ge gebleken. Ja, dan noem je de naam van de trainer, Philippe Cocu. Er was in, zeker in het begin van ja? het seizoen ook wel veel kritiek op hem, want vorig jaar ging het niet zo goed en toen werden ze nog uitgeschakeld Europees. De, toch heeft, uh, heeft iedereen ja? dat toch verkeerd gezien, dan, Frank? Is dat toch gewoon een hele goede trainer? Uh, dat blijkt, want uh, hij is vijf jaar uh, werkzaam bij PSV als hoofdcoach. En uh, volgens mij is hij drie keer een nieuw kampioen geworden. En dan ben je volgens mij gewoon in Nederland, in ieder geval, een goede coach. Dan, dan behoor je tot de absolute top. Um, dus dat heeft hij op die manier zeker bewezen. En als je inderdaad kijkt naar het begin uh, van het seizoen: die wedstrijden tegen Osjeek. Ik heb ze allebei uit moeten zitten. En dat was een ware <laughs> kwelling, kan ik je ja. vertellen. Um, hoe, hoe dat daarna is omgekeerd. Ook met spelers die niet tevreden waren. Terwijl, omdat ze eigenlijk weg wilden. En dachten ook weg te gaan, maar toch nog bij PSV zijn gebleven. En als je dan ziet hoe dat alles omkeert naar een, een goed seizoen... allemaal tegenslagen, ja, dat is gewoon goed gemanaged. Niet alleen van Cocu, maar van de hele staf. Ja, en kan je ook dan aan de, de vinger erop leggen wat hij dan goed gedaan heeft? Waar heeft hij ervoor gezorgd dat het omgekeerd is? Nou ja, ik denk dat, uh, uh, het zijn ook niet de verkeerde jongens hè, die weg dachten te gaan... maar uiteindelijk toch zijn gebleven. Dan praten we over Zoet en over uh, Luc de Jong en over Arias. Uh, we zeggen in de sport: daar zit een goede kop op. En uh, die jongens die weten dat ze elkaar nodig hebben. En uh, uh, dit elftal heeft elkaar eens diep in de ogen gekeken... naar uh, het eschek Orsjeck. En zijn toen uh, bij elkaar gaan zitten. En hebben eigenlijk van hun zwakte, namelijk het gebrek aan creativiteit... hun kracht gemaakt. Ze zijn het met elkaar gaan doen. En hebben besef dat ze elkaar keihard nodig hebben. En het ook uh, zonder creativiteit, of zonder al te veel creativiteit... want het is natuurlijk niet helemaal niks, maar heel weinig... in verhouding met andere ploegen, hebben ze het gewoon uh, heel goed opgelost. Op zijn PSV zijn ze kampioen geworden. Ja. Frans, wat kan beter volgend jaar? Want we hebben ook al veel mensen horen zeggen van... nou, het spel was niet sprankelend. Nou, ja, kijk, PSV is vorig jaar derde geëindigd. En uh, er, zijn in, er zijn een aantal belangrijke jongens zijn vertrokken. Moreno uh, afgelopen zomer, Guardado, uh, later Prupper nog, Locadia tussentijds. Dus ik vind het eigenlijk al uh, boven verwachting dat Cocu uh, met deze ploeg zo uh, soeverein kampioen is geworden. Uh, wat beter kan, hij heeft, er een, uh, kijk, hij heeft er een vechtmachine van gemaakt. Een beetje in de stijl van uh, Hiddink. Nou, dat, dat, de vastigheid van het team vind ik dat hij juist nog wel wat beter kan. Omdat er toch ook wel heel vaak fases van wedstrijden zijn geweest waarin PSV moeilijk gehad. Ik denk dat er weinig wedstrijden zijn geweest waarin je vooraf al ervan uit kon gaan van nou, dit wordt een makkie of hier lopen we overheen. Ze hm. hebben het tegen vrijwel elke ploeg wel moeilijk gehad. Nou ja, Willem II was natuurlijk het meest sprekende Toen verloren is met 5-0. 5-0 ja, dus, uh, dus uh, het, het kan nog wel uh, wat, wat nog, nog meer solide, denk ik. En uh, als er wat creativiteit bij kan, dan, uh, dan zou dat natuurlijk welkom zijn. Maar uh, goed, het is inderdaad afwachten welke jongens uh, de komende maanden gaan blijven uh, en zullen vertrekken. Er zullen best een aantal uh, weggaan. Ja. Dan is er nog de discussie rond uh, de positie van Marcel Brands die in de blankste ja, staat. Daar komen we zo even op terug als je het goed vindt. Dus, uh, we kunnen even naar Corné Hendricks. Die staat bij Philip ja. Cocu op dit moment. Daar is de trainer, Filip Koku, met een lach op zijn gezicht natuurlijk. Hoe was dit? Ja, fantastisch. Dit blijft echt uh, ja, zo'n unieke rit op de car. Zoveel mensen weer langs de kant die vandaag gekomen zijn om feesten te vieren. Dus ja, hier doe je het eigenlijk allemaal voor. Blijft dat speciaal? De derde keer in vijf jaar? Ja, dit blijft uh, speciaal. Ja, ik vind het zo geweldig om mee te maken. Dus je ziet hoeveel mensen. Het is echt onvoorstelbaar. Dan hebben we hebben het nog niet over het plein natuurlijk dat vol staat. want Die staan onderweg niet.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 Ja, ik heb het ook prima naar mijn zin, dus uh, ik ben uh, nu vooral bezig met uh, het genieten. En achter de schermen gaat het allemaal weer door, hè. Ja, dat gaat nu door, dat, dat is al begonnen, denk ik. We moeten natuurlijk naar volgend seizoen kijken. Uh, dat, dat loopt al een tijd, dus dat zal ook zeker doorgaan. Maar op dit moment uh, is even de, de feestvreugde de, de baas. Geniet ervan. Ja, gaan we doen. Ja, Elma, jij moet een beetje lachen om het begrip kar, geloof ik. Ja, ik zie letterlijk zo'n kar voor zo'n platte maar Dat is niet zo. Het is een bus waar iets afgezet is. Wat is de herkomst van het woord kar? Even voor Elma, die komt uit Amsterdam. Nou in de jaren 70 uh, werd het kampioenschap of werden dit soort, uh, dit soort werden inderdaad gevierd op een platte kar uh, en dat is eigenlijk een, uh, ja het komt uit de landbouw natuurlijk, waar je hooibalen uh, of wat dan ook op, uh, op vervoert en dat zonden de spelers dan op en, uh, maar inmiddels is het allemaal wat moderner met uh, is het een, inderdaad een afge, afgezaagde bus eerder, dus uh, met, uh, met allerlei uh, faciliteiten aan boord. Ja, dus ja. En je zei net al. Het, het, het ja. is iets wat uit de jaren 70. Ja, precies. Het heeft een, oh, ja, een hele geschiedenis. Je zei net al, het hangt er een beetje vanaf ook wat Marcel Brands gaat doen. Dat is nu de technisch directeur daar, of die blijft. Er is belangstelling uit Engeland. Is het erg als die weg zou gaan? Dat denk ik dat dat wel een klap zou zijn voor PSV. Kijk, Marcel heeft, is van de, van de, van de drie uh, belangrijke mensen zeg maar, in de directie. Uh, althans, Toon Gerber als algemeen directeur. Cocu uh, als trainer en Marcel als technische directeur. Zij is hij degene die het langst bij PSV zit. Hij heeft uh, de laatste jaren prima werk verricht. Uh, is inderdaad ook wel volop bezig natuurlijk met het komend seizoen. En ik denk eerlijk gezegd, als ik zo intern de, de mensen beluister... dat de kans dat hij gaat niet zo heel groot zal zijn. Oh. Ik bedoel, Everton is geen Club die zich zou gaan mengen in de, in, met de top uh, 5, 6 in Engeland. Dat zal toch een, uh, een niveau lager zijn. En, uh, dus ik verwacht eerlijk gezegd dat hij uh, wel zal blijven. Hij heeft nog een contract voor twee jaar. Okay, uh, aan de andere kant, ja, ik bedoel, hij heeft uh, na, de, na deze titel ik bedoel, hij heeft alles wel een beetje bereikt wat hij kan bereiken hier. Dus, uh, ja. Ben benieuwd. Frank Wielaert, de, de, de PSV mag dan meedoen aan de Champions League. Waarschijnlijk alleen een, een, een late voorronde, heb ik me laten vertellen. Dus dat betekent dat ze. Playoffs, of niet... ja. Ja, Hoe, hoe, hoe ja. Zijn, zijn ze daar kansrijk in? Of zeg je nou, dat het een heel lastig verhaal wordt? Uh, je mag in de, in de kampioensgroepen uh, meedoen. Dat betekent dat je een soort beschermde status hebt als Nederlandse kampioen. Dat je tegen een zwakkere andere kampioen uh, mag spelen. En dan heb je een serieuze kans om in de. Uh, de groepsfase van de Champions League te komen. Mocht het nou niet lukken, dan kom je in de groepsfase van de Europa League. Dus Europees voetbal verzekerd in ieder geval tot en met de winter voor PSV. Ja, precies dat wel. Maar of ze ook echt aan die Champions League mee gaan doen... dat is echt nog wel de vraag. Ja, daar hebben ze toch echt twee wedstrijden voor nodig om die uh, goed ja. af te sluiten. En, die en we tegenstander... dachten ook dat ze van Ossjeek konden winnen. Dus ja, precies. En dit, want de tegenstander waar ze tegen kunnen loten... op welk niveau moeten we dan denken? Nou ja, dan moet je in de, de, de mindere goden van Europa, minder grote landen van Europa en daar de kampioen van uh, bedenken. Zeg maar, uh, categorie uh, kampioen Slowakije. Ja, ja, dat kan dus al gevaarlijk worden, bewijzen van spreken. Maar de, dat, soort, dat soort landen. Ja. Frans, hoe gaat het financieel met PSV? Want een paar jaar geleden moesten ze de grond onder het stadion nog verkopen om het hoofd boven water te houden. Hoe is tot nu? Nou, ze hebben dit seizoen twee, uh, twee spelers verkocht voor erg veel geld. Uh, Prupper en... Uh... En Locadia in de winter, daar zijn eigenlijk geen, geen vervangers voor gekomen. Die waren ook nodig om de, zeg maar, het tekort in de begroting wat ontstaan was... door, door de nederlaag tegen Ociek, waar we het over hadden, om dat te dichten. En volgens de directie komen er dit seizoen weer, gewoon, komen er weer zwarte cijfers. Dus financieel gaat het, gaat het goed. Maar PSV is nou eenmaal een club die, ja, die net als Ajax toch regelmatig spelers moet verkopen... om het... Ja om in ieder geval de, het, het lopende seizoen uh, met goede cijfers af te sluiten. En uh, de verwachting is ook dat dat komende, de komende maanden... wel weer zal, opnieuw zal gebeuren. Ja. Frank, jij komt vast ook bij andere clubs, niet alleen bij PSV. Je komt vast ook wel eens bij Ajax en Feyenoord. Wat is het belangrijkste verschil volgens jou? Waarom, waarom blijft het in Eindhoven vaak rustig... terwijl het in Amsterdam en Rotterdam uh, onrustiger is? Nou ja, uh, dat is clubcultuur ook een beetje. Uh, de ogen zijn ook wat meer gericht op uh, Feyenoord en Ajax... En er zijn uh, uh, meer journalisten die daar uh, heel kort op zitten. Dus daar komt ook nieuws wat sneller naar buiten. Bij PSV is het allemaal ja, gewoon van nature wat rustiger... Maar. En, dan, en ze hebben nu ook überhaupt zelf binnen de club de cultuur uh, zo ingericht... dat het ook rustig blijft. Okay. De, de cultuur tussen die drie waar we het over hadden... He, de, de directeuren, brands... En dat, uh, en, dat scheelt en de al enorm. Nu, ja. ja, precies. Okay. En die, zijn, die zijn zo goed aan elkaar gewaakt. de tijd is op. Dat, uh, Dankjewel. Ja. Zei, sorry dat ik je wat ruw onderbreek, vangt Maar de tijd is echt op. We kunnen niet meer terug naar Eindhoven. Want de, de bordesscène is dus ook soms te horen bij Bureau Buitenland. Hartelijk dank, Elmar Draaier, Janneke Helsloot, Basmol Frank Wielard en Frans van den Nieuwenhof. Om half tien zijn wij er weer met langslijn en Omstreken. Dag! NTO Radio 1